De komende weken zijn twaalf studenten van Fontes Hogeschool Journalistiek te vinden in Goorlen. Hier zullen wij reportages maken en verslag doen over alles wat er in Goorle speelt. Wij gaan de wijk in op zoek naar de meest interessante en bijzondere verhalen. Ook zijn wij benieuwd naar uw verhaal. Heeft u ook zo'n verhaal en wilt u die met ons delen? Iedere maandag en woensdag zijn wij te vinden op de eerste verdieping van het Jan van Besouw. Kom er dus eens gezellig langs. Dit is lokale Ome Goorle. De Omroep voor Goorlen en Riel. Ja, met zometeen een nieuwe Het Niet Op, maar nu eerst het laatste nieuws. Het allereerst, het is uh, 7 uur. Erik verliet. Dit is het regionieuws. Een goordenaar heeft vier jongens in zijn garage opgesloten. En dreigde ook bij hen de hand eraf te zagen. Of de pinken weg te halen. De 23-jarige goordenaar snapt even niet meer wat hem bezielde. Hij zegt, ik ben helemaal niet zo. Het is een lang verhaal en het begon allemaal in een parkje in het Goordense wijk Grobbendonk. Daar komt een man met gebalde vuisten op hen afgestormd. Hij is kwaad op een kennis en die jongens die weten vast wel waar die figuur uithangt, zo denkt hij. En daar begint het hele verhaal. De cafetaria Het Luikske in Riel heeft weer een nieuwe eigenaar. Het is een nieuwe Chinese eigenaar. Ze zegt, ik ga geen patat bakken, maar friet. Stefan en José van Buitenen geven de zaak over en ze gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. De uitbaters uit China hebben al sinds 1997 een cafetaria in Utrecht. Nu willen ze ook Brabant gaan veroveren, in de Dorpstraat dus, in Riel. De frietzaak in Riel is erg ruim, er zijn namelijk 100 zitplaatsen. Het is typisch Brabants, zo vertelt de eigenaar. En het Tonpraatgala in Riel is aanstaande zaterdag voor de 36 e keer... De grote afwezige is Peter van Berkel, die in de vorige 30 edities altijd een van de sprekers was in het Rielse Ton. Maar er zijn nu twee Rielse debutanten, dus zo zegt hij, ik sla een keertje over. Tom Praters mogen twee keer hun opwachting maken, zowel bij het gemeenschapshuis De Leibron als bij het café Kerkzicht. Tot zover het regio nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. We kijken nog even naar de... Ja, Even kijken, er staat één file in de buurt van Goren op de A59, knooppunt Zonzeel-Os. Daarbij bij Sechtoogenbos uh, West, Zegtogenbos Centrum. Acht minuten vertraging daar, 3 kilometer uh, staat daar file. Door een ongeluk komt dat. Zometeen is het alweer tijd voor uh, de allereerste, dan niet op, van februari 2020. En wat wil jij horen? Vraag je favoriete plaat aan 013 54 1344 of via Facebook, facebook.com slash Madelog. Bomvolletje Show weer de komende drie uur, want ja, wat gebeurt er als uh, ja, straks de dijken doorbreken? En uh, goorlen, uh, eh, wat gebeurt er dan met Gorle? Staat dat dan onder water? Voor de rest natuurlijk ook uh, de carnavalstrends voor 2020. Wat uh, moeten we aan gaan doen? Wat moeten, moeten we nog even snel een pakje scoren? Verder ook gewoon de weekendtips. Liam Gallagher die staat vanavond in de Ziggo Dome. Supergrass in Paradiso Amsterdam. En de nieuwe Green Day plaat uit. Kortom, uh, Bomvolletje Show. Tot zometeen binnen nu in een half, uur, uh, half minuut. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. 10,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 What what, what, what, what? what? Oh! and you look like a big super! I'm gonna pop some tags. only got $20 in my pocket! I'm I'm hiding, looking for a come This is muscle. Now, walk into the club like, what up? I got a big f I'm just pumped. I bought some sh from a thrift shop. Ice on the fringe is so frosty to people like, that's a cold. Whoa. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes. Those are green draped and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly's sheet. It was 99 cents. capping it. Washing it. Bout to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. But me and Grudgy. And I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? The lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig oh. it. had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a knee board. Oh. Hello. Hello, my ace man. My mellow John Wayne. Ain't Got nothing on my fringe game. Hell, oh. I could take some pro wings, make them cool, sell those, the sneaker heads to be like, Ah, uh, he got the Velcro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. Oh. I I'm hunting, looking for a come up. This is. I'm gonna hop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin about wearing a fur fox? skin Whoa, I'm digging, I'm digging, diggin', I'm, diggin', I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad. We're donating that plaid button-up shirt. 'Cause right now I'm up in her stunting. I'm at the Goodwill. You can find me in the end I'm not, I'm not stuck on searching in the section Your grandma, your auntie, your mama, your mammy I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that The built-in onesie with the socks on them I hit the party and they stop and that They be like, oh, that Gucci, that's hella tight I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt Limited edition, let's do some simple edition $50 for a t-shirt, that's just some ignorant I call that getting swindled and pips. I call that getting tricked by business That your hella dough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 I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this bigger coat, from that thrift shop down the road I'll wear your granddad's clothes, I look incredible I'm in this bigger coat, from that thrift shop down the road I'm gonna pop some tags. only got $20 in my pocket I I I I'm huntin', looking for a comer, this is f***ing awesome <laughs> Is dat grandma's code? Ja, dat is dit toch een slecht begin van het weekend. Dat we, dat we gewoon de, alleen de gecensureerde versie van deze platen in de computer hebben staan. Nou, we ga, volgende week gaan we hem gewoon nog een keer draaien. Maar dan met de, alle motherfuckers erbij. Uh, voor de rest gewoon uh, nog steeds een toplaat. Hoor je nog uh, vaak nog steeds. Meglamore, Ryan Lewis en uh, Once. Ja, die deed ook nog mee. Uh, The Thrift Shop aan het begin van een uh, nieuwe tuin. Goedenavond. Welkom in de gezelligste kroeg van heel Goorland. dan, het is 7 februari 2020, 10 over 7. het is officieel. Ja, welkom. Nou, het, het bier is lauw, de bitterballen koud, kan maar één ding betekenen, tot 10 uur vanavond is dit. Het houdt niet op op de lokale om op Goorland. drie uur lang. En ja, het is vandaag, Ja, daar moet ik het wel even over hebben met je, het lijkt net alsof de lente begint. Hè? Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik had dat wel een beetje. Omdat ja, de zon die begint langzamerhand weer een beetje te schijnen. Nou, morgen dan schijnt in de ochtend vooral ook uh, landen inwaarts nog even de zon. En vanuit het westen raakt het zwaar bewolkt en aan het eind van de ochtend gaat het in het westen lichter regenen. Wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en uh, aan zee vrij krachtig. Ja, komt de storm. De storm komt eraan. Het is de stilte voor de storm. Maar ja, daarover, uh, nou, over een klein half uurtje meer in het uh, weekend wachten ze weer bericht. Um, oh ja, en het is vandaag Werk-naaktdag. Uh, werk, -naakt -dag. werk -dag. ja. Nou, dat zal uh, extra veel kijkers uh, denk ik uh, opleveren op de webcam en op uh, kanaal 44. Want ja, je weet natuurlijk, je kunt alleen op dit moment mijn bovenste helft zien. Maar ja, ik weet niet of ik er onder ook iets aan heb. Maar vandaag werkt naaktdag. Um, en ook heel raar dan, tegelijkertijd... Is het ook draagrode kledingdag. Ja, maar dat, dat kan niet. Dat kan dus niet. Het is en werknaakdag en draagrode kleren dag. Maar dat, dat kan dus niet. Dat, dat gaat niet samen. Uh, en om het dan maar nog gekker te maken. Het is vandaag ook warme truiendag. Moet je, he, eigenlijk in deze studio de, he, is het al ontzettend heet. Dus dan denk je werknaakdag. Oh ja, vrij logisch. Maar dan is het ook nog eens warme truiendag. Dus dan, ja... En het is, nou, ook om het nog helemaal af te maken, dag van het ballet. Dus dan gewoon de balletschoentjes de onderaan. Oh, goed. Even kijken nog het ja, afgelopen nieuws van de 24 uur. De nieuwe Chinese eigenaar van Cafetaria Het Luikske in Riel. Die is goed voorbereid. Hij heeft namelijk een nieuwe eigenaar. Hè? Ja, Stefan en José van buiten die geven de zaak door, die, die stoppen ermee. Uh, het zijn nou Ron Chen en Huxia en Alice Zhou, mijn beste Chinees, die uh, hebben al sinds 1997 cafetaria in Utrecht. Nou, nu longt de Brabant, de Dorpstraat in Riel. Dit is een grote zaak, 100 zitplaatsen, typisch Brabant. En uh, nou, Chen legt uit dat boven de rivieren de cafetaria's over het algemeen niet zo groot zijn. Het een uh, extra uitdaging, dus uh, ja, legt haar dochter ook nog eens uit. Stefan en José van Buiten uh, ja, luisterden mee. Zij hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de nieuwe eigenaren... ...en leggen uit dat het, uh, de, ja, de tijd rijp is om afscheid te nemen van de cafetaria-branche. Want sinds november 2003 exploiteerden zij al uh, het luikje... ...en daarvoor hadden ze drie jaar een free in Berkel en Schot. Dus uh, ja, ook na 20 jaar vonden ze het eigenlijk nog steeds leuk... ...maar ja, het is nu uh, toch, uh, toch, uh, toch wel mooi geweest. Ja, ze komen dus uit Utrecht, die Chinezen, die nieuwe eigenaren. En daar boven de rivier zeggen ze natuurlijk patat. Ja, maar dan maakt het mij zelf niet per se heel veel uit of je kamp patat of kamp friet bent. Maar. Ik vind het een beetje onzin, maar ik heb zelf net friet gegeten. Oh ja, en um, nou, ik had het net al heel even over die storm. Uh, de storm die dit weekend Nederland bereikt. Het is uh, mogelijk heftiger dan verwacht. In Brabant kunnen de windstoten snelheden van uh, 100 km per uur bereiken. Dus zet je auto niet bij een boom neer. Zo uh, waarschuwt Diana Boeien van Weerplaza. Chiara nadert en dat betekent storm. Langs de kust neemt de Zuidwestenwind zondagmiddag toe. Tot kracht 9. Met uitschieters tot windkracht 10. Een kans op uh, zware windstoten met snelheden tot 130 km per uur en uh, tegelijkertijd trekken de bijen ook over. Oh ja, en dan uh, nou, nog heel even deze dan, want uh, ja... Heel even dit muziekje dan. Kijk ook uit hè, bij de NS-dienstregeling uh, in verband met de storm. Hè. Kijk of de treinrijden misschien eens wel een boom op de spoor gevallen, je weet het niet. Maar ook uh, uh, attractieparken die, uh, nemen in ieder geval maatregelen. Verschillende dierentuinen, maar ook de Efteling. En dat is een klein sprongetje naar de Joris en de Draak. Ja, dat hoor je nou namelijk. Tadada. Goeie weekend uh, June dit Ja, Efteling is sowieso wel uh, altijd goede muziek. Hè? Of tenminste, in ieder geval het blijft hangen, goeie... nou, of, of het allemaal goed is. Hè? carnavalfestival, kunnen we ons zo herinneren. Is now playing in your head. Uh. Maar de achtbaan Joris en de Draak in de Efteling die gaat zondag weer open. De attractie is dan bijna zeven weken dicht geweest. Het gebeurde eind december vanwege een technische storing. Het maken van de attractie duurde wat langer omdat er een nieuw onderdeel besteld moest worden. Maar dat liet wat op zich wachten. Het onderdeel moest besteld worden, toen geïnstalleerd. En de attractie is natuurlijk uitgebreid getest, al dus de woordvoerster van de Efteling. Hè? De woordvoerster geeft ook nog aan dat er veel reacties kwamen op de sluiting van de attracties. Bezoekers hebben het erg gemist. Ja. En wij natuurlijk ook, dus mocht het meevallen met die storm, allemaal massaal naar de Efteling. Uh... Ja, leuk het doen uh, dit. Goed, vanavond uh, in Het Houd niet op. Ja, gratis bier voor iedereen, want het is uh, de laatste Het Houd niet op ooit op deze 7 februari 2020. Dus ja, wij trakteren, gratis bier voor iedereen. Ja en voor de rest ja, ik zei het net al, Liam Gallagher vanavond in de Ziggo Dome Amsterdam, ook supergrass in Paradiso Amsterdam, de nieuwe Green Day plaat is uit. En natuurlijk de carnavaltrends voor 2020 en dan ook nog de weekendtips voor 2020. En natuurlijk uh, de beste muziek deze vrijdagavond. En daarover gesproken, hè? De beste muziek. Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Ja, wat wil jij horen? Wat is uh, jouw favoriete plaat van het moment? Of heb je een uh, oude knijter? Mag, uh, mag natuurlijk ook. Wat wil je horen? Kortom, uh, vraag het allemaal door aan en uh, geef het lekker door. Via 013 1344 of facebook.com slash Maartenlog. En uh, het mag ook via Twitter uh, trouwens. Ja, heb ik afgelopen woensdag verteld in Going Underground. Ik ben je weer terug op Twitter jongens? 2020, ik ben weer terug op Twitter. Dus je mag het ook uh, tweeten naar uh, @houtmaart of uh, DM via Instagram. Uh, ik ben heel makkelijk te volgen, want ik heb een lange achternaam, dus makkelijk te vinden. Wat wil je horen? 013541354 of uh, dus via de social media kanalen. Dit is de nieuwe van uh, Inhaler. We have to move on. te krijgen deze Jimi Hendrix Experience en uh, Crosstown Traffic en uh, daarvoor de nieuwe van uh, Inhaler We Have to Move On, zo heet hij. Hey, zijn we officieel begonnen aan uh, deze, ja, duimt niet op, altijd zo rond dit tijdstip heb ik zo'n beetje van ja, ja, we zijn officieel begonnen, we zijn officieel begonnen. Allereerst, het, oh, het houdt niet op van uh, februari 2020, tevens ook de allerlaatste van uh, deze 7, 7 februari 2020 ooit. Dus dat betekent gratis bier voor iedereen. Wij trakteren, dus uh, ja, schenk jezelf uh, iets in en uh, enjoy! Ja, vanavond, um, in ieder geval tot 10 uur, ga dan ook niet op op de lokale omroep rollen. Um, met onder andere ja, de carnaval tips voor 2020. Wat, uh, wat trekt er aan, wat trekt de aan? Uh, ook de weekendtips, zeven keer dingen die je ja, kan doen in en donder rollen. Gaat helemaal goed komen. Maar we moeten het ook heel even over iets, uh, iets serieus hebben. Want ja, vroeger, als het goed is in ieder geval, tijdens de geschiedenisles. Hè, als je alles uh, hebt geleerd over de watersnoodramp in uh, 1953. Die ramp die kostte het leven aan 1853 mensen en er was uh, grote schade aan huizen, de veestapel en infrastructuur. Maar wat gebeurt er als de dijken nu zouden breken en wat werken wij daar in Goorlen dan van? Nou, onze redactie van uh, Het Houdt Niet Op die zocht het uit. Uh, nou, we duiken eerst even in de geschiedenis om ja, meer te leren over de ramp in 1953 en vooral wat de oorzaak was. Op 31 januari van dat jaar ontstond een storm vlakbij Schotland. Die viel, uh, viel, ja, die viel heel ongelukkig samen met een springvloed. De periode waarin het verschil tussen hoog- en laag water het grootst is. En een enorme hoeveelheid water kwam met grote snelheid richting Nederland. Met een tragisch gevolg. De dijken braken en een groot deel van Zeeland die stond daardoor onder water. Een verschrikkelijke natuurramp. Nou, na de euh, watersnoodramp was Nederland het erover eens. Dit nooit meer. En uh, ja, de Deltawerken werden in het leven geroepen. Een verdedigingssysteem was dat, ter bescherming tegen hoogwater in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. En dat systeem dat bestaat uit dammen en stormvloedkeringen die het water moeten tegenhouden wanneer een storm uit de hand loopt. Nou, in januari 2018 werden alle vijfde stormvloedkeringen gesloten tijdens een zware storm. Dat was nog nooit eerder voorgekomen destijds. Nou ja, als de dijken dus breken, hè, ondanks het ingenieuze verenigingssysteem in Nederland is een ramp nooit helemaal te voorkomen. Dus ja, wat gebeurt er als scholen straks, hè, als de dijken dan doorbreken? Nou, via de website overstroomik.nl kun je aan de hand van je postcode zien of je in een risicogebied woont. Nou, thank god, we kunnen je geruststellen. Onze, uh, ons dorp, Goorlen, zal niet onder water komen te staan. Net zoals Goorlen en Riel bij uh, een watersnoodramp. Uh, nou, jouw locatie die ligt in een gebied dat niet kan overstromen vanuit de zee of de grote rivieren vanwege de hoge ligging. Dat uh, lezen we op de site. Nou, daar hebben we geluk mee, want uh, een heel groot deel van Nederland staat dan wel onder water. Vooral het noorden van Brabant, maar ook Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Groningen krijgen te maken met overstromingen. We houden het dus droog in Gorlen, maar er zijn wel andere gevolgen... ...want zo is er kans dat je geen kraanwater hebt... ...en de elektriciteit en gastoever zal ook minder zijn. En verder zullen we problemen hebben met de riolering... ...en zal het enorm druk zijn op de weg met vluchtende mensen... In 1953 werd er toen uh, ja, in Goorlewel geholpen bij de watersnoodramp in uh, gloeilampenfabriek Volt. Daar werd uh, ja, allemaal goederen verzameld voor de slachtoffers, waaronder veel kleding. Zelfs uit Frankrijk, Zweden en Duitsland uh, kwamen uh, spullen naar Tilburg. Nou, ik, kan, ik ga wel even naar die site, uh, nou heel snel. Overstromik.nl, daar uh, kun je het dus checken. Kun je je eigen uh, postcode invoeren. Nou, ik voer even de postcode in waar uh, ik op dit moment woonachtig ben. kun je heel makkelijk doen. Even kijken en dan uh, ga ik even kijken. En dan staat er inderdaad, je blijft droog. Andere delen van het land niet. Uh, wat kan dit voor jou betekenen? Nou inderdaad, geen water, geen elektriciteit, geen gas. Probleem met riolering, grote drukte op de weg. Kijk, jouw locatie ligt in een gebied dat niet kan overstromen vanuit de zee of de grote rivieren vanwege de hoge ligging. Nou, ben ik, ben ik persoonlijk in ieder geval uh, uh, een beetje gerustgesteld. Ik wist het uh, eigenlijk al wel, dat uh, hier in de buurt dat het toch wat hoger ligt. Maar je hebt nou in ieder geval uh, met de Maas, die is nou uh, meer uh, volgens mij op zijn hoogste punt sinds, de af, sinds drie jaar of zo. Nou. Um, even kijken. Blijven of weggaan staat er ook nog. Jouw locatie ligt in een gebied dat niet kan overstromen vanuit de zee of de grote rivieren vanwege de hoge ligging. Ja, Maar dat is inderdaad uh, wel het geval. Uh, als, als, als straks inderdaad, als, he, als de tijd kunt doorbreken. En uh, dan, he, dan brengt het, natuur het breekt er natuurlijk toch wel een beetje paniek uit. Dus ja, wat doe je dan? Blijf je dan? Of he, should I stay or should I go? Nou dat... Op naar een droge plek, staat er ook nog als het water stijgt, hangt en af en toe hoog het komt waar je droog kunt blijven. Oh ja, je kunt ook nog klikken op het poppetje. Nou, kun je zelf checken op de site. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, maar de dus stop ziet zie, op in uh, dit geval. En uh, Tash, inderdaad nog, uh, staat ook nog een uh, soort uh, poppetje op uh, dezelfde site. Overstromik.nl, op naar een droge plek. Want uh, ja, als het water dan stijgt, uh, dan uh, hangt het dus af hoe, hoe hoog je komt uh, ja, waar je nog droog kunt blijven. Um, dus bijvoorbeeld ben je 0 tot 20 centimeter, dan uh, hè, bij zandzakken voor de deur, ben je in principe nog droog of bij een flat. Um, en staat het water 20 tot 50 centimeter hoog, ben je veilig op de tweede verdieping. Um, even kijken, kan die uh, nog hoger? Uh, 50 centimeter tot 2 meter, Nou, ook nog wel um, uh, veilig op uh, de eerste verdieping, maar toch tweede verdieping... Wordt moet aanraden en kijken dan heb je volgens mij ook nog 2 tot 5 meter ja, alleen op zolder. En bij meer dan 5 meter, ja, dan ben je pas echt veilig bij de derde of vierde verdieping uh, van een flat. Nou, Dat gezegd hebben kunnen we door. kijk, Dit is een weekend wacht dus weer, weer, weer weer bericht. Nou, dan weet je dat je nou het uh, serieuze gedeelte van het programma hebt gehad. Uh, dus het kan uh, de komende 2,5 uur alleen nog maar uh, erger wo worden. Het uh, weekendwacht is weer bericht. Morgen schijnt in de ochtend vooral landinwaarts de zon vanuit het westen raakt het zwaar bewolkt en aan het eind van de ochtend gaat het in het westen licht regenen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en aan zee vrij krachtig. In de middag is het bewolkt en valt enige tijd regen en motregen. Zuidwestenwind is vooral matig en de temperatuur stijgt naar 9 tot 10 graden in het noorden en westen en naar 11 in het midden-oosten en zuiden. En in het zuidoosten daar wordt het 12 graden. In de avond dan trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg. En vanuit het westen wordt het weer droog. De wolking houdt de overhand en het koelt in de nacht naar zondag af, naar 4 tot 6 graden. De, zuid, de tot zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt matig tot vrij krachtig boven land en krachtig aan zee. En bij de wadden wordt de wind hard. Het wordt uh, ja, windkracht 7. Uh, ja, zondag dan, hè, die stormdag, is dat volgens mij. Zondag dan wordt het een onstuimige dag. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Zuiden- en tot zuidwestenwind die neemt verder in kracht toe en is rond het middaguur vrij krachtig boven land en hard in de kustgebieden. Uh, aan zee is de wind stormachtig, windkracht 8 en in het noordwestelijk kustgebied. En bij de wallen aan, uh, kan de wind al uh, ja, stormkracht 9 bereiken. Want inwaarts komen zware windstoten voor van 80 tot 85 km per uur. En aan zee uh, tot 100 km per uur. En bij de wallen zijn zweer, uh, zware windstoten van meer dan 100 km per uur mogelijk. Pas op, dat je niet wegwaait. Kijk, niet maar maar. dit is het weekend, wacht eens weer, weer, weer. Bericht, ja. Maar, hè, er is hoop, hè? een klein beetje hoop. Want uh, vandaag, ja, ik zag ze toch echt, hoor. De allereerste zonnestralen. Dat is toch een beetje het begin van de lente, dat er dan, maar nou, voorzichtig aankomt, zou zomaar kunnen. Um, wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan. Woe! 0135413444A. Ah. Of uh, via de Facebook. Facebook.com slash inderdaad. We, we're welcoming to Sunshine. Dit is de central line. nieuwe single van uh, Darling, Nederlandse band, en uh, dit is uh, de nieuwe single. Afgelopen woensdag kwam die uit, en uh, nou voor de volgens mij die al eens een keer uh, denk ik op, uh, op de lokale geworden. Ten dollarsmaal, zo heet uh, de nieuwe single. En daarvoor ja ook leuk uh, Central Line, uh, paar hitjes. en uh, ja dit is het toch als we toch wel bekend bekendste denk ik. Uh, lekker zomerspaadje. Uh, zomerspaatje, mag ook wat tussendoor zo. Uh, walking into sunshine, lekker disco, we, we schamen ons nergens voor. Hey, later vanavond uh, staat uh, Liam Gallagher in uh, de Ziggo Dome, uh, dus uh, ja wat wil je van De Beste Man horen. Het mag van Oasis zijn, van B.D.I., andere band waar hij in zat. Of uh, ja, van, zijn, een, van ja, een liedje van zijn twee solo platen die, die hij uh, afgelopen jaar heeft uitgebracht. Um, en Supergrass staat vanavond in uh, Paradiso Amsterdam. Dus als je daar iets uh, van wil horen, dan uh, ja, welke mag het zijn, dat mag, mag je even doorgeven. 013 of facebook.com slash Dus iets van Liam Gallagher. Mag, uh, ja, dus van Oasis, Liam Gallagher zelf zijn, solo. Of van uh, BDI en iets van, uh, van Supergrass. Zeg, geef het maar door. Of uh, via facebook.com slash Maartenlog to the boogie like one big floor But don't my body so long I see my song and I'm a wrecking I'm burning up with a putt-ass the Beat beat beat of a song song You're buzzing in my head head head like a bomb. down. listen to, to the, the beat beat beat, beat, beat of a song, song You're buzzing in my head tweet head Tweets and do the boogie like Tweet send just to do the boogie like Tweets and trucks like. to the boogie like King huh. Fire A beat of a song song, buzzing in my head, my head like a bomb dump We we'll listen to the beat, a beat of a song song, I'm buzzing in my head, my head like a bomb dump We're standing alive, I wanna keep on five do the kick, on drive, on a carbonate bucket, no matter what they, no matter what they, playing like a shaking on earth, they talk on a tear A beat, beat, beat of a song song, buzzing in my head, I'm head like a bomb dump We we'll listen to the beat, beat, beat of a song song, I'm buzzing in my head, head, head like a bomb dump Twitching, it through the bucket like one big flop, talking about the soul, one habit block I sing my song and I'm a rocker Burnin' up with a blue ice cream to the beat, a beat up the song song Burntin' in my head, my head like a bomb dog Listen to the beat, beat up the song song Burntin' in my head, my head like a bomb dog A bit of a song song a Buzzing in my head My head like a thong dong a Listen to the beat A bit of a song song a Buzzing in my head head like a thong dong Now we're standing alive With a King Kong 5 King Kong jive On the Japanese bucket. We're standing alive With a King Kong 5 King Kong jive On the Japanese bucket. It's a matter with me It's a matter with me I'm a brain like a chicken Under the coconut tree Listen to the beat Stop stop stop stop stop uit ding uit dat ding kom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 Ja leuk, Jimmy Kestermans en uh, King Kong en daarvoor King Kong 5 met uh, Mananegra. Um, ja, even kijken. Ja, er komen wel uh, een aantal leuke platen binnen. Veel Oasis natuurlijk. Hè? Liam Gerger vanavond uh, in de Ziggo Dome. Maar um, uh, ja, het lijkt er eigenlijk op dat, uh, dat ondanks. Uh, ja, of tenminste, het lijkt er nou op dat ondanks zijn stemproblemen hè, eerder deze week. dat het uh, vanavond uh, gewoon doorgaat. het optreden in de Ziggo Dome. Uh, volgens een woordvoerster van uh, concertorganisator Mojo. is alles al uh, opgebouwd. en heeft de crew verzekerd dat het concert van uh, de voormalig frontman van Oasis doorgaat. Dat is in ieder geval, uh, in ieder geval mooi. Hè? Ja, ook niet meer de jongste, hè? al uh, 47 jaar uh, woensdag uh, toen, uh, ja, woensdag moest uh, zijn concert in Hamburg al naar vier nummers afgebroken worden, omdat, ja, het gint gewoon niet meer uh, hij heeft een soort ontsteking uh, bij zijn stemband uh, stembanden, dat heeft hij, uh, heeft hij gisteren op uh, Twitter laten weten uh, maar hij verwacht dus wel vanavond uh, gewoon uh, ja, op dat podium te staan Optreden in de Ziggo zou eigenlijk al op uh, 8, of, uh, 23 november 2018 plaatsvinden, maar toen moest Liam zijn show echter uitstellen vanwege een Onvoorziene omstandigheden in zijn, uh, in zijn schema uh, Ook een aantal leuke Supergrashes uh, zag ik al binnenkomen uh, Moving uh, uh, Even kijken Wat nog meer uh, Alright, daar nou, uh, gaan we zo meteen nog iets van draaien uh, En ja, naar King Kong 5 En uh, King Kong nou, Dan uh, maken we meteen even De drie luik uh, compleet En doen we meteen uh, deze gasten er even achteraan de Arctic Monkeys met uh, Marty Bum, ja, en je mag hem dus gewoon nog je uh, Liam Gallagher of supergrass uh, platen aanvragen, hè, natuurlijk. En ook nog uh, de carnavalstips komen er ook nog aan. Uh. When I had a Marty Bum, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes up. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you A side I much prefer it's one There's laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's right hard to remember that On a day like today When you're all argumentative And you've got a face on Again, on time I thought as much Cause you turned over there I pull in that silent Disappointment face The one that I can't bear Well can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen Yeah, to get things off the ground and it was Up, up and away Oh, but it's way hard to remember that On a day like today When you're all argumentative And you've got the face on And yeah, I'm sorry I was late But I missed the train And then the traffic was a state. To get things up the ground and it was. Up, up and away. Oh, but it's very hard to remember that. On a day like today when you're all-argumentative and you've got the face on. Lokale om op Goorland. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor TV. Of lokale om op Dames en heren, jongens en meisjes, kerst is weer voorbij. Dus start binnenkort onze nieuwe cursus: Paaseieren beschilderen. U kunt zich nu opgeven via www.leer een paar stappen Paaseierenbeschilderen.nl Eigenlijk een week te vroeg hè, de Romantics. Want ja, dat is volgende week natuurlijk. Volgende week vrijdag, dan is het uh, Valentijnsdag. Maar toch alvast hè, dan doen we volgende week What I Like About You. Maar dit, uh, dit was ook heel erg leuk. The de Romantics de, en uh, Talking In Your Sleep. Um, ik heb wat nieuwe muziek voor je. Um, Jack Garrett. Misschien dat uh, die naam je nog iets zegt. Kun je kennen van uh, liedjes als onder andere Worry en uh, Brief of Life. Laatst nog gedraaid. Uh, een aantal jaren is het een beetje stil geweest uh, rond de beste man. Rond, uh, ja, volgens mij won hij in 2016 of zo won hij het. Uh ja, de BBC Sound of contest, zeg maar. BBC kiest uh, ieder jaar namen van... Uh, dit worden de grote talenten van, uh, van dit jaar. Hij werd uh, toen gekozen. Nou, inmiddels is het een paar uh, jaar stil geweest. Maar hij is nu terug met nieuwe muziek. Sinds vandaag uh, is hij uit. De nieuwe van Jack Garrett. En die heet uh, Time. Je mag uh, laten weten wat je ervan vindt. 013 of via de Facebook. Why is it not in a rut and terrified of giving in to who you are and losing your mind Turn I'll Nieuwe zinho van Jack Garrett sinds vandaag is hij uit en uh, die heet Time. Oh, ja, fijn liedje. Ja, misschien, kijk, misschien uh, komende woensdag nog wel een keer draaien. Oeh, en uh, na een nieuwe en hele oude. Dit is uh, Nancy Sinatra. Mums. Bond soundtrack dit. Is het niet, kan ik je vertellen. Het is wel een andere spionnenfilm waar het uitkomt. Uit de jaren 60, the 1966. The populaire spionnenfilm. Met in de cast het populaire comedy team Ellen Rossi. En Nancy Sinatra, die zat zelf ook in deze film. Die speelde Michelin. Kreeg ze ook nog een Michelin-standard voor. Uh, en uh, ja, dit uh, werd uh, geschreven door Lee Hazelwood. Lee Hazelwood die schreef alweer meer uh, voor Nancy Sinatra. Ook die boetzaamheid voor walking. En uh, lijkt dit ook wel een uh, klein beetje op. Dit was uh, The Last of the Secret Angels, uh, Nancy Sinatra. Dit is lokaal Lomo De omroep voor Corle en Riel. Zometeen meer in de tweede uur. Ga ja, daar nu op, tot zometeen. Het nieuws van 8 uur. Erik van Vliet. Dit is het regio nieuws. De verhuizing van Havep is al volop bezig in de voorbereiding. Het nieuwe pand aan de Parallelweg moet in het voorjaar 2021 gaan staan. In april 2021 wil Havep het Goordense bedrijf in werkkleding de nieuwe Halle gaan betrekken. De locatie ligt op 200 meter van het huidige bedrijf uit 1888 aan de Bergstraat. En Ad Mallens is gestopt als de baas van het eetcafé Mozes in Goorlen. Mallens gaat nog een paar maanden de nieuwe uitbater Eveline van Hoezel... helpen voor het rijden en zijden van het eetcafé voor te zetten. Maar dan, daarna is het gebeurd. Hij is 62 jaar oud en hij wilde al op jonge leeftijd de horeca in. Maar was er nooit van gekomen. Hij was eerst directeur van Taxi Walsmits in Goorlen. En toen pakte hij zijn mogelijkheid om in het pand aan de Hovel een bruin café te beginnen. Hij zegt, ik stop nu op het hoogtepunt, maar ik ga niet op mijn lauren rusten. Ik heb nog genoeg te doen. Tot zover het regio-nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Zometeen speelt, uh, of uh, zometeen, morgen speelt uh, Willem II uit tegen PSV En uh, Willem II kan opgelucht ademhalen voor die wedstrijd. Waarom, hoor je meteen? Uw naam op deze plek, vraag naar de mogelijkheden.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 Het houdt niet op. <laughs> <laughs> <hums> They call me hell They call me Stacy They call me her They call me Hell! Ding Dings en That's Not My Name. Wat is mijn naam dan wel? Maarten, hou eens op jongen! Ja, precies. De Ding Tings hadden een aantal leuke liedjes. Dit was er eentje van That's Not My Name. Aan het begin van de tweede uur gaat hij nu op op deze vrijdagavond. Het is... Uur van het eh, houdt niet op tot 10 eh, uur vanavond nog op de lokale Hoopgoorle. Morgen dan eh, speelt Willem 2 eh, uit tegen PSV. En eh, Willem 2 kan tegen PSV weer een eh, beroep doen op Timon Wellenreuter. Dat is eh, de doelman die is herstelt van een blessure. En, eh, en bezorgt eh, trainer Adrie Koster daarmee eh, een flinke meevaller. De tricolores die nemen het morgenavond om kwart voor acht op tegen PSV. Een ware kraker tussen de nummers 4 en 5 van de ranglijst. Voor dat duel kan Willem II dat op zoek gaat bij de ploeg van trainer Ernest Faber weer beschikken over Wellenreuter, Reuter, de doelman die keer terug naar een Liesblessure. De Duitser die is, ja, is de eerste keus onder de lat bij de Tilburgers, maar moest het duel met Herakles Almelo, dat 1-0 winstrecht aan zich voorbij laten gaan. Michael Wout kiepte dat duel en zal normaal gesproken weer naar de bank verkassen voor de wedstrijd tegen PSV. En ook Bar Nieuwkoop die is fit verklaard en kan zondag in actie komen tegen de Eindhovenaren. Daar tegenover staat wel dat Miguel Nelom niet op tijd fit is voor zaterdag. Linksbek heeft nog veel last van een spierblessure. Nou, morgen is dus die wedstrijd, morgenavond om kwart voor acht. Ja, dit uur sowieso nog uh, ja, natuurlijk de carnavaltrends voor 2020. Wat trekt er aan, wat trekt er aan. Hè? Als je ook keuzestress hebt. Of tenminste, ja, eigenlijk, het zijn vier, sowieso vier of vijf dagen. Dus je kan gewoon eigenlijk verschillende dingen aantrekken. Maar mocht je het nog helemaal niet weten, dan uh, zometeen de trends voor 2020. Alhoewel, dan ben je ook niet heel origineel natuurlijk. Maar daar heb je in ieder geval een beetje inspiratie op gedaan. Ook natuurlijk de weekendtips voor uh, het komend weekend. En uh, ja, zometeen uh, ook nog muziek van uh, Liam Gallagher en Supergrass. beide vanavond uh, in, uh, ja, een concert op, op een concertpodium in Nederland. Uh, ook is er veel nieuwe muziek verschenen, want ja, het is gewoon uh, Nieuwe Muziek Friday. En er zijn een aantal uh, nieuwe platen verschenen, onder andere van uh, S-Gear, uh, The Homesick, Tindersticks, HLMTD, Stone Temple Pilots heeft iets nieuws... Uh, uh, Simple Tara. Dan uh, kijken we de Surf nog. Uh, maar de belangrijkste, dat is toch wel uh, het uh, nu volgende. Dat is het uh, nieuwe album van Green Day. Het de Green Day album dat ze ooit uh, uitgebracht hebben. Father of All Motherfuckers, zo heet het. Het duurt maar 26 minuten. En dit is uh, een van die uh, nieuwe tracks op dat album. De nieuwe van uh, Green Day. Een van de nieuwe tracks uh, op dat album. Dit is Meet Me On The Roof. Niet schreeuwen op de radio, niet schreeuwen op de radio. Nou, ja, laten we maar, heb toch eens in uh... The Preachers en uh, Who Do You Love. Hè, hè. even bijkomen. Daarvoor uh, de nieuwe van Green Day en uh, Meet Me On The Roof. Ja! Het ja, is wel leuk, die, uh, die laatste, uh, die Preachers met uh, Who Do You Love. Uh, ik heb een paar maanden terug een uh, boek aangeschaft met de duizend en één liedjes. ...die je gehoord moet hebben, minstens één keer in je leven. Nou, en dit uh, wat obscure hitje uit de jaren zestig uh, stond daartussen. En uh, ja, dat hoor je, laten we eerlijk zijn, nooit op de radio. Maar, maar behalve hier, hè, dan uh, kom je zulke dingen gewoon langs. Uh, en dan heb je zo, krijg je zo'n ding toch mee, dat is toch leuk. Ja, ben je nog op zoek naar een uh, carnavalsoutfit in, uh, in Gorle? Nou, maar kom je er maar niet op een goed idee? Geen zorgen, wij hebben namelijk uh, de, uh, ja, de trends voor 2020. Maries van Hobbo van uh, Face Specialist XXL en Mike van der Kruis van Carnaval winkel van der Kruis. Uh, ja, die uh, hebben even de trends van 2020 op een rij gezet. Uh, ik heb hier vijf tips voor je. Uh, bijvoorbeeld ja, Netflix series. Netflix series die trekken echt veel uh, op uh, de laatste tijd. Hè? We verkopen veel carnavals outfits van Peaky Blinders, zegt hij bijvoorbeeld. Waanzinnige series dat ook, er zit ook goede muziek in. Uh, vooral de patches die Tommy Shelby en zijn gang dragen, die doen het uh, ontzettend goed. Uh, maar je zou ook kunnen gaan in een foute trainingspak. Trainingspakken die doen het eigenlijk ieder jaar wel uh, heel erg goed. Vooral de pakken die uh, zo uit de jaren tachtig lijken te komen, die vliegen de winkel uit. Uh, je maakt de outfit compleet met een krullende pruik, een haarband en een foute zonnebril. Of een foute plaksnog. Volgens uh, Maries doen de pakken het uh, niet alleen nu goed. De trainingspakken die doen het... Uh, ja, ook buiten carnaval nou best goed. Mensen kopen er vaak eentje om ja, ook aan te doen bij jaren 80 of 90 feestjes. Of waar dacht je van? Dierenpakken. Een carnaval zit fit waarmee je altijd goed zit. Dierenpakken ga je voor een aap, een giraffe, een olifant of een kat. Het maakt niet uit, want dierenpakken zijn volgens mij ook een echte trend voor het carnaval. Nou, een lekkere beestenboel uh, is dat. Of een uh, Nelson jas. Uh, dit jaar hebben ze daar voor het eerst uh, exclusieve Nelson jassen. Je doet het erg goed. Uh, je kunt daar uh, emblemen op naaien, geeft Maries aan. Dus uh, zit je kiel al helemaal vol en wil je wel eens iets anders... of vind je gewoon uh, ja, dit veel toffer, dan Vind uh, ja, je daar ook geramd? En uh, de vijfde en laatste tip, ook weer uh, uit de serie. Dat is leuk. La Casa de Papel. Dat uh, zag je vorig jaar al uh, overal thuis carnaval. Jason Haans en C.V. Derneffe die maakten zelfs een carnavalsnummer rondom de Netflix-serie. En uh, Marius heeft goed nieuws voor alle fans, want uh, ja, in 2020 is het nog steeds een uh, trendy carnavalsoutfit. Zo'n zo masker inderdaad, en dan zo'n uh, ja, rode vesten, rode vesten bij je aan. Uh, dat is ook wel uh, een, een trend die uh, nou, op dit moment uh, opkomt. Um, dan, ja, ik vroeg je naar een uh, favoriete Liam Gallagher plaat, en dat mocht iets van Oasis zijn, of van BDI, of dan wel van een solo. Want vanavond staat hij in de Ziggo Dome, lang verwacht. Concert, want het zou al ergens in november 2018 gegeven gaan worden, maar ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar uh, gisteren ook nog stemproblemen afgelopen week. Maar hij, uh, hij komt toch vanavond in het, uh, het zegadoom Amsterdam. En uh, dit is toch wel een van de platen die het vaakst uh, voorbij kwam. Supergrass staat vanavond ook in Nederland, in uh, Paradiso Amsterdam. Daar ga ik uh, sowieso ook nog dit uur iets van draaien. Dus uh, ja, welke wil je van Supergrass horen? All white, moving, sun is the sky, of toch een andere, geef het maar door. Nu eerst Liam Gallagher en uh, ja, ik vind dit persoonlijk ook uh, wel een van zijn betere platen. Dit is uh, Wall of Glass. Vanavond in uh, het Zegodome Amsterdam, Liam Gallagher om uh, 9 uur. Dan uh, begint uh, zijn programma, twee uur lang de show uh, gaat hij geven. Verwachte eindtijd is uh, 11 uur. Dit was uh, Wall of Glass, een van zijn allerbeste van uh, zijn allereerste solo album van de jaar. of Nou, wat zou het zijn? Drie jaar geleden denk ik, uh, Goed, welke platen wij horen? Het mag uh, werkelijk maar van alles fijn. Vrijdagavond, alles kan, alles mag. Anything Goes. 013-524-1344 of via facebook.com slash materlog. Dan ik nu voor jou, uh, Billy Joel and my life. En uh, Passion. Eén klein hitje scoorden ze begin jaren 80. Met uh, uh, nummer 22 of zo. En uh, voor de rest eigenlijk nooit meer iets gehoord van uh, de, dit meiden trio uit uh, New York kwamen ze volgens mij. Dit was uh, Passion. Staat ook op uh, de verzamelste CD. Ja echt waar. Die moet je echt gewoon een keertje op, op zaterdagavond zo. Uh, vanaf uh, naar 9 uur uh, of zo. Zet hem gewoon op. Uh, die verzamelste CD die heet Magic of Disco. Je hebt een Magic of Disco deel 1 en een Magic of Disco deel 2. Dat is uh, ja... Is een uh, compilatie van mijn liefste ja, elk vier cd's lang. Dus ja, je zit gewoon echt een paar uur lang geramd met, ja, nou echt gewoon de bekende knijters. Zoals, uh, nou ja, Earth, Winter, Fire. En uh, nou, ook bijvoorbeeld gewoon dit, dit minder bekende, minder bekende disco hitjes. Bijvoorbeeld die Flirts met uh, Passion. Echte aanrader ik voor op de zaterdagavond of de zaterdagnacht. Um, daarvoor Billy Joel en uh, My Life. Um, en ook nog Liam Geller gedraaid. Die staat dus vanavond in de Zuckerdome. En vanavond ook in Nederland, in Paradiso Amsterdam. Iets kleinere zaal, maar toch ook een mooie prestatie. Supergrass. Supergrass, Britse alternatieve rockband. Um, een beetje de Britpop uit de jaren negentig. Stroming, daar hoorden zij wel bij. Uit Oxford komen ze, om uh, precies te zijn. Ze treden voor het eerst weer op sinds negen jaar. Uh, nou ja, Verschillende hits, natuurlijk gescoord in de loop der jaren. All right, moving, sun hits the sky. Uh, Pampinoa, your stereo, die ga ik zo meteen... Uh, Draaien. En onlangs werd ook al bekendgemaakt dat de groep op Glastonbury 2020 zal gaan optreden. Maar eerst dus komen ze nog langs bij Paradiso. Morgenavond staan ze daar trouwens ook, maar dus ook vanavond. En uh, nou ja, we zijn zojuist begonnen om half negen het, het, het, het hoofdprogramma zei dus uh, Supergrass. Dit is een van die liedjes: Spamping on Your Stereo! Stop, but it keep on going, keep on, keep on, keep on You'll never stop this day. I will never let you go Well, who am I to say Maybe by now you should know You got your somebody calling You think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody Love De zin van uh, Celeste, wat een, een dikke hit op uh, dit moment, Stop This Flame, gaat als een lopend vuurtje, ho, ho. daarvoor uh, de Supergrass en uh, Pumpin' On Your Stereo, inderdaad, tot tien uh, uur vanavond nog, uh, uh, het houdt niet op op de lokaal, en stel je, even voor, hè? stel je even voor, doe je ogen dicht, en niet flauw doen, niet, niet ze open houden, maar doe gewoon even met je ogen dicht, ook al zit je samen ergens uh, op de bank, hè? Uh, doe gewoon even je ogen dicht, ja, oké, okay. ja, we zijn dicht, oké, okay. Nou. reizen we even af... naar Zuid-Frankrijk. Want vandaag... waren dan de allereerste... lente zonnestralen te zien van... 2020. En dan krijg je toch een beetje dat... vakantiegevoel. Even naar Zuid-Frankrijk. Natuurlijk het land van de ruimte. Van het mooie landschap. De goede wegen. Maar ook de kastelen... ...en de kathedralen. Want Frankrijk kent natuurlijk hele mooie dingen... ...behalve het staken en de gele hesjes. En de gespannen verhouding tussen de Parijzenaars en de rest van de Fransen. Het late avondeten, de wijnen, de kazen, dat heerlijke stokbrood... ...of, ochtends bij het wakker worden, dat lekkere croissantje. Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Ja, je hebt je ogen dicht en je stelt je het voor. We zouden toch allemaal in Frankrijk moeten leven? in dat mooie land... En dan op een zomerse dag, wat is dus zomers, nou, 25 graden, lekker op vakantie, op de camping, of waar dan ook. En je ziet de mooie zee en de prachtige bergen, de hoge bergen, de puntige bergen met aan de top van die bergen een topje sneeuw. En verte, in de verte, ergens in een Franse herberg. Met de zon op je kop, met de zon op je huid, staat de radio aan en hoor je het volgende liedje. En je bent helemaal in je hele band. je bent in Frankrijk. Met Julien Clerc en Voulez Con La Pelle Venise. Elle voulait que je la pelle venise. Vous me voyez, maille oreille, la voix soumise en gondolier. Taquetien pour une cerise, pour abaiser. Elle voulait qu'on la pelle venise, quel drôle d'idée.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 Plevenise, neem ze dan, wees serieus, neem ze dan, wees serieus. Nee, nee, nee, nee,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 Lokale omroep Groningen op 105.6 FM in de ether, digitale radio op Sigo kanaal 919 en Log TV op Sigo kanaal 44. Spring is in the air, Van Helen en uh, Jump en daarvoor <coughs> op mijn beste Frans. Julien Clerc met uh, El voile Je moet het gewoon een beetje zo zeggen, alsof je heel hard moet poepen. En dan klinkt het ongeveer wel Frans, uh, denk ik. Ja, het is uh, weer uh, officieel weekend hè. Ja, vrijdagavond. Dus uh, ja, wordt het de, het hele weekend de dag op de bank hangen. Of toch liever iets uh, buitenshuis. Het tweede, nou dan hebben we goed nieuws voor je. Want, nou ja... Iedere week hier bij Donnie Drop, hè, onze redactie. We hebben een enorm grote redactie, een enorm groot productie productieteam. Die zetten namelijk alles op een rijtje wat jij allemaal kan doen dit weekend. Nou, ik wens je alvast veel plezier. Of in ieder geval namens de redactie veel plezier. Ja, bedacht je van Kluunen. Ben jij al helemaal in de carnavalsfeer en wil jij je officiële Kluuntochtspeld verdienen door middel van een middagje drinken? Kom dan zondagmiddag naar de Heuvel in Tilburg en doe mee met de Kroegentocht. Stempelkaarten zijn te koop bij Café de Sluiterij en Café Bakkerma. Ik zeg alvast proost. Um, of... Wat dacht je van? Café Bolle. Café Bolle bestaat namelijk dit weekend gewoon alweer 25 jaar. Nou laten ze het uh, niet zomaar voorbij gaan, nee. Dus uh, bereid je voor op één groot feest van een uh, reunie met bardancing in een subtropisch paradijs. Wat was jouw favoriete plek uh, aan de Achterbach? Wie was jouw favoriete DJ? En uh, nou ja, wat was jouw favoriete drankje? 25 jaar bardancing, de reunie bij Bolle. Of, uh, ja, vanavond, uh, live op de vrijdag, Lisa van Nes. Ja, in welk hokje Lisa van Nes precies past, dat mag je zelf ervaren. Maar deze Eindhovense sinneson dat die pakt je met haar rauwe stem en een uh, nou, timbre dat uh, je ziel doet resoneren. Zodat je voelen wat uh, muziek kan zijn, beleving. Lisa is soulvol en speels, eerlijk en puur, kwetsbaar en sterk, maar bovenal aanstekelijk bijzonder. Dus uh, de vraag is of jij erbij bent denk je, nou nah, nee, dat is niks voor mij. Dan zeg ik, get into that groove Tilburg uh, en Gorle en Riel. Want, ook in 2020 is ze ethisch uh, verantwoord uh, terug in uh, clubsmederij. Bowie, Toto, Queen en uh, nou ja, nog meer Bowie zijn terug op de dansvloer. Dompel je voor één nacht onder in het beste van de jaren 80. Terwijl de VJ's op een visuele trip uh, ja, je meenemen naar de jaren van Pac-Man en Neonlicht. Sommige mensen denken nou, oh wat ben ik oud. Oh ja, als je lievelingsnummers niet voorbij komen, dan kun je ze daar gewoon lekker aan vragen. Net zoals in dit programma. ethisch verantwoordelijk bij clubsmederij. Nou, nog drie doen? Ja, nog drie. Um, ja, Smaaktafels in de je, Wat zegt die nou weer? Smaaktafels, dat is een initiatief van Stichting Voetspoor in samenwerking met Foodlab. Het doel is om uh, ja, bewoners van Tilburg, Hoorn en Rieuw uit te nodigen om hun beleving en ervaring rond eten met elkaar te delen. Ook hopen ze op een blijvend gesprek over gezonde en duurzame keuzes in voeding en leefstijl. Nou, mooi initiatief. En euh, dan hebben we nog het Prinsenbal. Het Prinsenbal van dit jaar 2020. Dat is HET feest van uh, Prins van Kruidenstad, waar iedereen welkom is. Dit zal zoals uh, voorgaande jaren weer een onvergetelijke avond worden. Vol entertainment, met onder andere verschillende optredens en jouw unieke fotomoment met de Prins en uh, de adjutant. Dus uh, oefen je lager vast voor de spiegel en dan moet dat in eigenlijk helemaal goed gaan komen. En als laatst nog, uh, de popquiz. De popquiz, ja. Er ja, zijn er een hoop, maar deze is extreem bijzonder. Uh, Sarah en Ruben organiseren vanavond een heerlijke editie van de popquiz. Zelf laat uh, Berlijn Café weten dat het een uh, bijzondere editie wordt. Waarom? Dat laten ze lekker nog even geheim. Maar bijzijn is meemaken. Vanavond dus in Berlijn Café. De inschrijving begint uh, ja, dezelfde dag. Dus, uh, nou, daar ben je wel dan te laat voor. Het is half negen begonnen. Hè? Dan kon je nog reserveren, maar helaas. Volgende keer beter. Maar... Ben jij in alles weten? Misschien ben je er nou wel bij, misschien doe je wel mee. Veel plezier en zet hem op en vind ze verhaal. Goed, dan ga ik nou een oude plaat draaien. Ja, ik ga gewoon een oude plaat draaien. Ik heb hier wel zin in. Ja, Kijk, laatste plaats daar is hij alweer. Ik geloof dat ik Tensy zie. Good morning, Judge. Zo Programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokale omroep De omroep voor Goorle en Rio, Logradio. Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Het laatste nieuws op Logradio en lokaleomroepgoorle.nl.